Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Even vluchtelingen per dag. Het heeft voorzitter Wiene van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezegd in Nieuwsuur. zij des desgevraagd dat het klopt dat het centraal orgaan opvang asielzoekers gemeenten geregeld onder druk zet om te helpen de vluchtelingen aan onderdak te helpen. Overleg heeft altijd de voorkeur, maar nood breekt wet, zei de VNG-commissievoorzitter. De Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer hebben voor een groot deel in het teken gestaan van de vluchtelingenstroom. Alle fractievoorzitters besteden er aandacht aan. PvdA-leider Samson noemde de gevolgen van de vluchtelingencrisis erger dan de bankencrisis van 2008. Veel oppositiepartijen vroegen zich af wat er maandag bij het Europese overleg nu precies is afgesproken. Bij de Hongaarse plaats Ruske, op de grens met Servië, zijn asielzoekers en politieagenten gewond geraakt toen de vluchtelingen massaal probeerden Hongarije binnen te komen. De politie heeft traangas en een waterkanon gebruikt door het hek, de over dus. Hongarije houdt nu de grensovergang de komende 30 dagen dicht. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt het optreden van de Hongaarse politie onacceptabel. Rusland wil op militair niveau overleggen met de Verenigde Staten over de situatie in Syrië. Het Witte Huis en het Pentagon zijn zich aan het beraden op het voorstel van Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei dat hij er positief tegenover staat... omdat de VS opheldering willen over de Russische militaire bewegingen in Syrië. Rusland heeft de afgelopen tijd tanks en militairen naar Syrië gestuurd. Ontwerper en tekenaar Ton van de Ven is overleden. Hij is vooral bekend als bedenker van het merendeel van de attracties in de Efteling. Bijvoorbeeld de Python en de Droomvlucht. Ton van de Ven is 71 jaar geworden. Het weer, er valt lokaal nog een bui, een enkele met onweer. Morgen buien, met lokaal nog onweer. In de middag trekken de buien weg en het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show.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 Welkom terug luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 1112. Nog een uurtje nieuwe nieuwheidsmuziek hier op CFM Zandvoort op de late avond. We beginnen met de CD The Journey and the Dream van Trine Opstal, Een mevrouw uit Denemarken die uh, normaliter of ook wel uh, CD's opneemt met haar dochters. Een mevrouw op harp, dus daar beginnen we mee. Veel luisterplezier. ses actes, rien que ses actes, et l'âge cabinet en fut un exemple. Oh grand criot, honneur à toi, Kouyatekeli, à la Badou Thank you.